Ook vraag ik Douwe Jan schralen naar voren te komen. Weinig mensen in deze kerk weten het. Maar mijn opa was een dichter. Woorden die hij sprak aan het eind van zijn leven waren soms moeilijk te volgen, moeilijk te begrijpen. Opa was de woorden kwijt. De dementie had ze weggenomen. Maar hij wou ze wel spreken. Het is voor een mens cruciaal om zichzelf te kunnen uiten. Ook al is dat wat er te uiten valt langzaam aan het vervagen... Het antwoord vond hij in de omschrijving van de woorden. Want hij wou de woorden spreken. En dus werd de herfst de tijd met de gekleurde bladeren. En de rondtonde een rondomrijding. En dit zijn slechts woorden. Maar nog nooit heb ik zo'n mooie zin gehoord... als die mijn opa tegen mij sprak... terwijl we deze zomer... op zijn 95ste verjaardag langs de boten wandelden. Als de zomer donker wordt... En de tijd stopt met duren. Dan zullen wij elkaar altijd kunnen vinden. En de zomer is donker geworden. En de tijd is gestopt met duren. Op de eerste van deze vreemde maand, een maand in een jaar, die volgens de shamanen over loslaten gaat, liet jij los, los van deze wereld. Opa, ik heb een gedicht voor je geschreven. Het heet toen de zomer donker werd. Druppels jou vlogen al naar de hemel toen ik twaalf was. Druppels naar Gods koninkrijk. Motregens van herinneringen. Druppels van verdwaaldheid. Soms vielen ze terug op aarde. Vingen we ze op in onze tuinen, in onze geesten, in ons zijn. Om ze te bewaren als schatten, onvoorstelbaar schoon. Verborgen in de mist. Perceptie van de geesten aan jou, om jouw graf maken de werkelijke schoonheid en het werkelijke lijden niet minder. Lichamelijk geankerd aan de aarde lig je in je witte bed te dromen van de blauwe lucht, de boten, de wind die vlucht, het water stijgt, de tranen zwemmen als vissen langs jouw bocht. Je tast met je handen de tijd af, op zoek naar iets dat de werkelijkheid kan verankeren in jouw zijn. Je staat op, wandelt, staart, wandelt, mompelt, staart. Ik houd je hand vast. Net als toen in Rotterdam.